Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Gert Kluik met het NOS-journaal. Een groot illegaal feest in Frankrijk dat op oudjaarsdag begon, is voor zover bekend nog altijd niet beëindigd. Er zijn een paar duizend feestgangers aanwezig in een opslagloods in Bretagne. Het terrein is omsingeld door de politie. Bij een eerdere poging om het feest te stoppen, werd de politie bekogeld met flessen en stenen. Ook een politiewagen is in brand gestoken. Beeldhouwer Kees Verkade is overleden. Bekend van hem zijn de bronzen beelden van onder meer Johnny Jordaan en Tante Leen op de Eelandsgracht in Amsterdam. Simon Kamichelt ook in Amsterdam, drie winkelende vrouwen in Haarlem en Louis Couperes in Den Haag. Onlangs legt hij de laatste hand aan een beeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de corona-epidemie. Het beeld is ook bedoeld als dankbetoon aan alle zorgmedewerkers voor hun inzet tijdens corona. Kees Verkade was 79 jaar. De politie heeft het afgelopen jaar 116.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is een record en bijna twee keer zoveel als in 2019. De grootste vangst was in september, toen in een loods ruim 50.000 kilo vuurwerk werd gevonden. Rond de jaarwisseling gold dit keer een vuurwerkverbod. De enige vrouw die in een federale dodencel zit in de Verenigde Staten wordt mogelijk snel geëxecuteerd. Een rechter had bepaald dat de executie van Lisa Montgomery moest worden uitgesteld zodat haar advocaten meer tijd hadden om gratie te vragen. Maar dat besluit is door hogere rechters teruggedraaid. Mogelijk wordt Montgomery op 12 januari ter dood gebracht. Ze kreeg de doodstraf omdat ze een zwangere vrouw heeft vermoord. De Amerikaanse Senaat heeft met een overgrote meerderheid de defensiebegroting aangenomen, waarmee het veto van president Trump definitief is verworpen. Trump wilde de begroting tegenhouden, omdat daarin een deel van zijn plannen wordt geblokkeerd. Het weer is wat nevel of mist. Verder wolkenvelden, ook wat zon en vooral in de kustgebieden. Het blijft droog en het wordt een graad of drie. Morgen ook veel bewolking met soms wat zon. Het wordt dan opnieuw ongeveer drie graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort heb je een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Blijf in bed liggen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. wel Sneeuw. Warmte. Zeker kerst. Dit is kerst. Met CMN. Met nu. Tubak leeft. Jazeker, Tubak leeft op de radio. Blijf in bed liggen. Doe die plastic schotten tussen. Wikkel je in plastic. Hou afstand. Gelukkig een jaar. Doe volgend jaar maar. Die, die kus hoeft niet. Doe maar niet. Blijf op afstand. Het was steeds gekker met die spotjes. Ik word er helemaal gek van. Gewoon helemaal Daaps. Sorry. Is dat een, een beetje een, een goede manier om zo'n ochtend te beginnen? Weet niet. We schoten zo in één keer even te veel. Een spot nu wel opgedragen dat je binnen ook afstand moet houden. Dat binnen betekent. ook, ja. Ja, binnen ook. Ja, niks, snap. Het. Ja, die twee okay. mensen die op bezoek mogen komen, ja. die moeten op anderhalf meter afstand. Zijn. Heel goed, ik rijd straks de burgemeester, dus ik, uh, ik heb al een schoonmaakbedrijf ingehuurd om dit, uh, het hele pandje allemaal schoon te maken. Nee te reinigen. Je zou het die moeten hebben dat onze burgervader besmet wordt. Dat moet je het, toch het, het niet hebben dat gewoon. Het, uh, hele dorp redeloos, okay. radeloos, reddeloos. Nou, de vraag: ben je goed doorgekomen of niet? Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Tuurlijk. Uh, we zijn nergens heen geweest. Oké, okay. ik ga helemaal nergens naartoe geweest. Oh, op aangenaarsavond, nee zeker niet. Nee? Gisteren een strandwandeling. Oké. Okay. Wel een frietje gehaald in Dorplekker. Oké. Okay. Dat was heel rustig. Ja, dat is mooi. En je merkte wel dat het veel rustiger was dan anders. Ja. Nee, ik hoorde ik het nieuws ook. Het was, uh, het was toch minder, uh, minder heftig, die wisseling. Echt een stuk rustiger. In vergelijking met andere jaren was deze jaarwisseling een stuk rustiger. Ja. Veel mensen kozen voor alternatieven die Jezeker. wel mochten. Jazeker. Zo'n hele lange rij met ballonnen. En niet dan stuk trappen. Wat milieubewust weer. Ja, de, ja, er wat zeggen, ja, er is overal wat voor te zeggen. Ja, er is overal wat voor te zeggen. Ja, ik ben blij dat, uh, dat ziekenhuizen ontlast zijn. Ja, zeker. En ik ben blij dat gisteren toch minder mensen waren... In het ziekenhuis, dan ja. de dag ervoor. Ja, er werd iemand geïnterviewd in het ziekenhuis. Dat zei hij ook weer. Normaal is het ontzettend druk. Zich helemaal afgeladen. Uh, veel vuurwerkletsels. Nu is het uitgestorven. Ja. We waren echt voorbereid op het ergste. En dan nou sta je eigenlijk nu een beetje met de duimen te draaien. Oké. Okay. Hadden jullie wel extra capaciteit beschikbaar? Uh, oh ja, ja. de, de, de koning kon toch nog langs. Wat uh, moet je dan vragen als de duimen staan te draaien? Hebben jullie nog extra capaciteit? Dat was een hele belangrijke vraag ja, van een half ja. jaar geleden. Die ga ik nog even een keer stellen. Ja, we hadden extra capaciteit. Voor die duimen te draaien. Ja, heel goed. Maar verderop in hetzelfde nieuws bij de trend, hoor je dit. Want een gebrek aan patiënten hebben de ziekenhuizen niet. De zorg loopt op zijn tenen. Ja, dat gaat bij mij dan toch niet helemaal meer in dan. Dat vind ik dan toch lastig mee te nemen in één ja. keer. Oh ja, oh, we lopen wel op onze tenen. Maar wel heftig dat ze dan, een man die gaf een toestemming tot filmen... En... Het idee is gewoon ik wel, dat, nou niet het idee, het feit is dat hij daarna overleed. En dan denk ik van, dat waren waarschijnlijk zijn laatste beelden. Ja. Er waren twee patiënten en die ene was heel benauwd en alles en die werd geïntubeerd. En een van die twee is dus overleden die avond en ik heb het idee dat het die man was. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Oh, Oké. Okay. Maar ja. Uh, ja, dat is dan wel heftig, want het was wel een, een man die was voor mijn gevoel een vijftiger of zo. Ja precies, onze leeftijd. Dat ja. komt het toch wel heel erg dichtbij allemaal. Ja. Nou, ja. ik ben nu wel tot de conclusie gekomen, mijn broer heeft het dus in lichte maat gehad. Ja, een beetje dus... aanstellerij, zoals die vaak nee, heeft, zo vaak mannen hebben. Maar waar, doet... ik ben dan wel uh, ja? het idee van, als mocht ik het krijgen, ja? dat ik het, uh, ik heb natuurlijk ook uh, dezelfde dezelfdegene als hij, ja? dat het uh, een teken is dat het voor mij dan waarschijnlijk ook wat lichter is. Oké, okay, je gaat lekker Hoop al ik. dingen van tevoren in. invullen. Hoop ik. Ja, heb je, nog, je hebt nog geen neusvegertje gehad, zoals ik dat roep? Ik, heb, ik ben nog nooit getest. Okay. Maar ik had al wel laatst had ik iemand aan de telefoon. En ik nieste. Dus er kwam wel nies aan en die ging niet goed. Nog toen ging ze meteen op. En nee, het toen was gelijk zo van... Zou jij niet even laten testen? Ja. Ik denk, huh? Weet je, ik ben gewoon thuis. Ik zie niemand, moet ik laten testen. Daar, over een uur kijk ik wel. Als ik dan een hele, hele uur niest of zo. Ja, oké. Okay. Dat is vroeg genoeg. Hè? Ja, goed, als je zelf in quarantaine kan blijven. Ja, Ik heb ik een heb, ja. tweede... tweede... Ergens de dag heb ik een neusvegertje gehad, geloof ik. Toen kreeg ik een bericht dat ik to, waarschijnlijk toch een cliënt op de groep heb gehad die, nou, die had, uh, was positief. Dus ik moest er ook getest worden. De corona- nee, nee, via mijn leidinggever die, uh, oh. die zegt: nee, je hebt toch iemand begeleid die uh, de, de corona had en uh, heb je met hem geknuffeld? Ik zeg nou, ja, ik heb wel even bij hem gestaan. Een beetje, beetje joviaal gedaan, weet je wel. En toen zegt hij, nou, moet je even laten testen. Dus ik zo in zo'n coronastraat. Dat is oh, toch je, best een belevenis je, je trouwens. De eerste keer? Dat ja. is uh, de eerste keer, ja. ja. En uh, het, het is wel grappig dat dingetje je gaat dan eerst hier je mond zit dan in je neus... en dan denk je weer zo, fuck, nou moet eigenlijk die andere kant ook. Nou ben ik helemaal uit balans. Want ik voelde dan een pikketje in mijn rechterneusgat... Maar ik maar die andere kant ook, joh. Yeah. Dit, dan heb je toch een uurtje dat je met je jeuk aan die ene kant. Ja, nou, het is ja, geen ja. drama, hoor. Maar opzelf, ik was negatief, dus dat is heel positief. Dat is echt <lacht> lekker om te positief weten. Ik, ben, al, ik ben altijd negatief, dus er was niks nieuws voor mij. Ja. Lekker negatief te zijn. Twee uur lang. Toepak leeft op de radio. Ja. Nieuw pas van Melanie C. How long can I float? In a shark infested water, no rock in the boat. Don't move so quiet the way I order. I don't wanna be your acceptable version of me. I do better alone, oh. Cause you know you're being careless with my love. Take a warning, cause that pressure's building up. You don't wanna see me go. To overload. Uh -uh, you don't wanna see me go. I've gone before, see, so you should know. Uh -uh, you don't wanna see me unlocking the door to truths that I've been hiding. If I said what I thought, you'd realize why I'm still smiling. And I'm not gonna be your acceptable version of me.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 Pressure's building up I've tried to ride it out But now enough's enough Why'd you treat me so bad When you need me so much You don't wanna see me go You're pushing me to overload Uh-uh You don't wanna see me go I've gone before So you should know don't wanna see me go. Melanie C. Wat niet een wereldhit, maar toch weer een geinig stemgeluidje... wat ze produceert in deze plaats. Overloads. Ja, juist, ja, ze waren bijna overloads. Normaal is het ontzettend druk. Ja, normaal, normaal, normaal wel. wel. Veel vuurwerkletsels. Nu is het uitgestorven. Precies uitgestorven. Ze waren duimen aan het draaien. Maar ze liepen wel op hun tenen duimen te draaien. Dat had ik wel begrepen. Ze hebben het even ontzettend heel zwaar. Sorry, ik ben lekker aan bagatelliseren. En dat nemen, zon... dat nemen mensen soms niet in dank af. Ik, had, ik kan me nog herinneren, pas geleden kregen we de bonus. En uh, toen, uh, iedereen kreeg duizend euro, alle werknemers. En ik weet het gewoon echt. Ja, drie uit één gezin bij jou. Dat is inderdaad ja. extreem. Dus ik had uh, een mailtje gestuurd. Ik had er zoiets van, uh, ik, voel, uh, ik vind het eigenlijk ongepast om deze 1000 euro in ontvangst te nemen. Dus ik was eigenlijk opdraag om het aan een goed doel te geven. Dus ik ben nog op zoek naar een goed doel. En, uh, en, uh, want ik had gezegd, PS, want we hebben niet allemaal vooraan gestaan. We zijn niet allemaal soldaten geweest. in deze, in deze strijd, sommige collega's waren pislink, die zeggen weer... Ja, wat loop je nou weer te bagataliseren? Ik bedoel, er is nooit geld in de zorg. Nou, dat vind ik ook een beetje onzin. Maar sommige mensen hebben gewoon thuisgewerkt. Ik heb er niet thuisgewerkt, maar ik voelde niet echt een extra belasting. Dus ik ben op zoek naar een goed doel. En ik heb al een aantal ideetjes waar ik dan gegeven. Maar ja, sommige collega's vonden het belachelijk. Nou, nou ja, dat kan. Dat kan. Dat mag. We kunnen nog gewoon leuke, doelen, goede doelen doorgeven aan ons. Ja, dat weleven. mag ook. Dat maar ook. Maar ik wil er wel iets doen. Dan ben ik wel weer een beetje ook geweest. Dus ik wil wel iets doen waar ik meteen resultaat zie. Niet Ach, dat het op zijn grote hoop gaat. Weet je, ik wil gewoon echt dat ik iemand dan één keer heel blij maak. of een, een cliënt bijvoorbeeld iets nodig heeft of zo iets, zoiets meer, zit ik te denken. Het moet kleinschalig. Iets in de buurt. Nou, het is een onderhandeling. Of het is een, uh, in ontwikkeling. In het ja, precies. Nou, ik zie dat jij de nieuwjaarsduik al. Uh... Ja, ik zie hier dat sommigen niet te stoppen waren. Oh, en? en Klikbijt klik is erbij geweest. Zijn er nog mensen uh, bij de vloedlijn neergelegd? Ja, uh... nou, er zijn uh, honderden mannen, vrouwen en kinderen toch nog wat water ingaan. En uh, sommigen zeggen ook van we doen het al zoveel jaar. Dus ook nu, of het nou mag of niet, nee. was de teneur. Hoewel de reddingsbrigade officieel geen taak had, werd langs de Zandvoortse kust toch met wapens. Met wapens hoor mij nou. Met wagens oh. gepatrieerd. <laughs> <laughs> en op zee was de speedboot paraat. Ik ja. heb het zien varen gisteren. Ja, ja, en uh, Ruth en Michel Wigiel waren de een van de eerste die de duik deden. En uh, ja, volgende week is daar een uitgebreid verslag Maar wacht, nu of ben ik in lezen. de war. Ze zeggen, hou uh, binnen ook afstand. En ja. de, buiten mag je dus wel dicht bij elkaar staan. Want deze, die... Nou, ik denk dat dit een stel is. Ja, maar die binnen ook afstand, rop, rop, hoor ik Ja, net. maar dat is makkelijk te doen in de zee, toch? We hebben van de zomer toch een Oké. Okay. Ik vind het allemaal nog zo onduidelijk, de ook, die regels. In de zee. Ik vind het allemaal zo onduidelijk nog allemaal, maar goed. De ik, ik, zee is wel heel veel ruimte, hoor. Ja, het is heel veel ruimte. Maar goed, het is ja. uh, toch zoeken, doe het nou niets... Blijf op afstand. Nou goed, het is het, uh, het, is het begin van een nieuwe jaar. Ik heb nu eerst gelukkig nieuwjaar gewenst. Gelukkig nieuwjaar. Het is 2 januari. Het, ik las in de Telegraaf vandaag alweer Bakkars. Dat is een trendwatcher die deed alleen voorspellingen. Ik zal straks er nog even bij pakken. Oh, leuk. Dat ik ik, ik zeg wel, onder andere al eerder deze week in de krant dat rapper snelle in was. Ik, ik geloof er helemaal niks van dat snelle in is, maar die schijnt in te zijn. En ze waren nog een paar dingen, denk ik van... Echt waar? Irma is in, bijvoorbeeld. Die uh, gebarentolk, weet je wel. Oh? Ja. Volgens mij is dat al lang al uit. Dat hebben we al lang al gehad. Daar zijn we klaar mee. Irma, die doet hartstikke goed het werk. Maar of maar ze nou net zo populair uit? is... Irma? Dat zijn de populairste vrouwen? Nee, dat, dat dat in is. Dat populair. Dat Irma met de gebarentolk, dat heel erg in is. Ja, dat, ik denk wel dat er misschien wel mensen zijn die... Uh... Uh, uh, nu denk ik, ik wil eigenlijk ook uh, gebarentaal leren. Het is wel een stimulans. spreken. Ja, dat ja, klinkt klopt. ook gek. Leren spreken. Leren ja, het doen. Sprak, het sprak als iedereen tot een verbeelding, weet je, als je dan in de bus zat en je, je kon niet naast elkaar zitten, dan zat je op afstand en dan zit je alleen gebaren te maken en dan voor elkaar begrijpen. Maar goed, als iedereen de gebarentaal gaat leren, dan is er niks geheims meer. Hè? Ik bedoel, moet je voorstellen, ik ben wel eens naar nou zo'n feest geweest van, van Doven. Dat is dan echt ongelooflijk bars. Echt, als je geen gehoorbeschadiging hebt, dan krijg je daar in ieder geval. En zijn er zijn allerlei geuren. En als je dan in de. In de foyer, zeg maar, waar geen muziek is... dan staan ze daar met z'n allen te gebaren. hoor je alleen af. -a -a -a -a. Meer niet eigenlijk. Ja. Maar je kan natuurlijk elk gesprek kan je gaan volgen op ja. afstand. Hè? Dus ja. is ook nog zoiets. Ongegeneerd sta je daar je persoonlijke verhaal te doen... en iedereen staat mee te kijken. Zo, dus je hebt hem laten vergroten. Oh, Oké, okay. en is het een stuk af. <laughs> ja. Ja. Allemaal ja. dat soort dingen. Dat kan allemaal. Nou goed, heb je al wat uh, rare berichten kunnen... Ja, ik heb nog kunnen... rare berichten zeker weten. Ja? Ik heb hier een bericht dat. Uh, uh, kijk hoor, ik zal even kijken. Er is een, een notenboom in de Vespucci-straat. Dat is, uh, is dat in Amsterdam? Dat zal haast wel. Maar uh, daar uh, hebben ze een notenboom. En die is door met stormen. zijn er heel veel van die vruchten losgelaten. Yep. En die schijnen heel penetrant te ruiken. O. Ze zeggen het is een combinatie, zegt een bewoner. van uh, rotte eieren en hondenpoep. En oh, oké, okay, dat is wel dus, heftig. Uh, ja. Alle buren zijn wel bekend met het fenomeen. Die ene zegt ook van, ja, ik woon hier al 30 jaar. En ik ken, die, ik ken ze al 30 jaar, die hier, vieze noten. Je hebt de vrouwelijke bomen die vruchten hebben en die lekker stinken. En je hebt de mannelijke bomen die hebben geen vruchten. Nou ja, als buren gaan ze dan met z'n allen gaan ze die hele zooi dan weer wegvegen. En dan gaat het alweer. weer. En ze hopen echt ook dat de gemeente ook even langs komt om de boel te reinigen. Want uh, ja, het moet even weggespoten worden of zo, uh, al die viezigheid. Ik zou de was even binnenhouden. Mijn is vrouw is, is toch altijd van de was buiten hangen, maar uh, als het ja, een ja. rotte eier en uh, honderdpoep ruikt, ja, dan Is combinatie gewoon. Het is zo lekker, hè? Nee. Dan krijg je er volgens mij niet zo 1, 2, 3 uit. Nou, nee. je begrijpt het al nog meer van dit soort straks in dit radioprogramma. I'll have a you got a pretty big audience. It's live, it's great to go. Toepel blijft om met 10 uur slap te houden. En hier een lekker plaatje met de gitaar. En zie je hier, Elkie. I'm a man. Je hebt toch nog gekeken, klopt. Nou voor een ding. Durf agressief te zijn. Ben je ook luisteraar van aan? The sun is in your eyes The sun is in your eyes mm. Throw me the cold Throw me the cold, cold water Of your smile again To take me by surprise You take me by surprise Throw me the bold throw me the bold oh, treasure of your lips again And where I go You'll lead me in the right direction And with your love as my protection I'll be a world of your projection, and where I go, singing songs of your affection, with rhymes to your perfection, in my eyes see a reflection of you. see you clearly now. I hold you dearly now. The sun is in my eyes. Ja, wat is dit mooi, hè? Zo zweervol. Oh. Ja, het vind ik wel echt een, een beetje gedragen nummer zo in deze ja. kersttijd. Ja, het is Jacob hier oh, ja. en the, the Sun is in Your Eyes. En toen ik het luisterde, oh, ja. dacht ik, het heeft ook iets weg van... Ja, ik weet wat je... Oh, ik dacht aan Story Story Night. Story Story... Ja, precies. Daar had ik het ook een beetje... Ook. Dit hoorde ik er ook een beetje in. Je hebt gelijk, dit hoorde ik er ook in. story night. Alle twee, het is een combinatie. En toch zat hij er net tussenin en dacht ik van... Nee, het is toch weer een eigen iets wat hij heeft gemaakt. Ja, maar dat is de truc, hè. Net van een bepaalde hit. Hits, precies. Een die grote hit. En dan zegt hij van... Nou, ik doe net ietsje anders. Precies, dan. blijft mensen blijven hangen. Ja, precies. Of zeggen ze maar, van waar oh. lijkt die nou op? Ja, nou goed, dat hebben we even uitgevogeld voor je ja. dus. Dat lijkt op deze twee plaat, en toch heeft het een eigen geluid. Ik heb het over Jacob Collier, en dat heette The Sun Is In Your Eyes. Daarvoor nog een lekkere stevig gitaarplaatje om wakker te worden. Dat is natuurlijk Elkie, en dat heette I'm A Man. Nou, daar was ze zelf van overtuigd. En uh, is dat binnenkort nou waar dat het, dat het paspoort gaat verdwijnen? De M en de V? Man en vrouw. Dan wordt het MV en uh, dat het en... Dat het gewoon, zeg maar, persoon, p, persoon... Oh, ja. Vraag dus zelf per even wat hij daar heeft. En als je het nodig vindt, kan je het vragen. Maar misschien moet je hier ook helemaal niet mee bemoeien. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het is uh, goed. Ik, ik, ja, ik zie dat je ja, al... Ja, ik zit voor alles te kijken. Ja, nou, word, ik zie hier nou afgeleiden. ook van... Dit ja? zijn de goede voornemens van werkend Nederland. Oké. Okay. Ik denk ook zo van, wat is dit dan? <coughs> maar er staat dus wel... Meer tijd vrijmaken voor familie staat op één... Dan moet jij nou eigenlijk echt... Eén, één, één. Ja? Maar, uh... maar dat hebben we toch al? Daar zijn we toch de hele tijd mee bezig? Of is dat die anderhalf meter die we ook binnen toepassen? Nou, ja, meer tijd maken voor familie. Wat ja? bij jou in huis woont, dat, dat, dat is dan het gezin. Maar de familie, er zijn natuurlijk meer. Ja? En het is een onderzoek die is door Motivaction uitgevoerd. <coughs> Pardon, ik ben er helemaal ontroerd ervan. Ja. Uh, door 650 respondenten. Ze werden ondervraagd. En het meeste wil dus, uh, de, socia de, de sociale contacten aanhalen. En uh, meer aandacht voor vrienden. En wat hebben, wat hebben ze nog meer allemaal? Van, ja, ze al willen spreek. eigenlijk het eigen welzijn meer aandacht aan besteden. Want ze de mensen hebben toch wel wat meer tijd gehad, denk ik. En dat ja. ze daardoor weer meer hebben. We Dan krijgen we echt die jaren negentig gekregen. Even een moment voor mezelf. Gewoon even ja. buiten, weer buiten. Het is toch allemaal zo eng buiten. Ik doe het even helemaal allemaal echt voor mezelf ja, nu. Maar het is dus het eigen welzijn, maar ook dus, uh, het verminderen van stress... En ook uh, 18% is van plan om een training of een cursus te doen. Van plan, ja. ik denk Het ja. zijn allemaal van die voornemens. Ik, van plan. Wat meer aan mijn gezondheid te werken. Wat meer te bewegen. Wat meer aan... iets wat een... Kijk eens van vorig jaar. Wat ze zeiden in het begin van vorig jaar. Volgens mij precies hetzelfde. Oh ja. ja, jaar is dat een beetje hetzelfde. Maar je zou wel misschien toch weer wachten, Omdat ze nu zo op elkaars lip hebben gezet... Dat je denkt, nou, ik wil nou wel eens even buiten het huis een beetje iets gaan zoeken. Maar ja, we moeten toch een half jaar, jaar uitstellen. Want de jong heeft natuurlijk gezegd... Dat is wel leuk dat die vaccinatie... dat het in het buitenland veel eerder begint. Twee weken eerder. Maar het is allemaal symbolisch. Het is allemaal symbolisch. Dat ze een miljoen mensen hebben gevaccineerd. Het is allemaal symbolisch. Dat werkt helemaal niet. Tuurlijk niet. Het hele vaccineren werkt toch gewoon niet. Of dat werkt wel. Maar wat is er dan symbolisch aan? Nou, vandaag een heel kritisch stuk in de Telegraaf erover. En de jongen houdt me vol dat het feit... Dat het, het maakt niet uit dat we wat later beginnen. Dat halen we later wel weer in. En anderen zeggen, ja, maar de economie zit op slot. En jij gaat gewoon lekker... Op zee spelen. Je gemak, je gemakje herkloop, de 18e, paar prikkende En Hij zou de lockdown stoppen. Hij wil gewoon dat die lockdown langer duurt, lijkt wel. Dat lijkt dus wel een beetje op, ja. Maar het vindt het wel lekker rustig zo op straat. Ja, ik denk dat, dat het meer is. Ja, nou ja, goed. goed binnenkort komt er, komen er een pittig debat natuurlijk in de Tweede Kamer. om te vragen. Van, waarom doe je dit zo? Er groeit het boven je pet of zoiets? Natuurlijk ja. wil je al niet meer de leider zijn van CDA. Dat wil hij ook niet. Dat werd hem maar even waar, te veel. Maar waar, waar komt jullie dichtbij zijn in de priklocatie? Bij ons is het op Schiphol denk ik van, je wil die reisverweging wil je toch verminderen? Ja. En waarom mogen de, de mensen in de ziekenhuizen... waarom kunnen ze vanaf daaruit niet prikken? Al, al, al, om te beginnen het personeel even prikken... zodat die niet uitvallen extra. Nee, ja. En, dan, en die hebben al die uh, mogelijkheden om dingen... Cool weg te zetten en zo. zo. Ze hadden gewoon op 31 december, <kuggen> 1 januari, meteen moeten beginnen ja, bij die duimendraaiende uh, zorgverleners. Uh, ja, die hadden niet altijd. Ja, die, hadden, die op hun tenen nog. liepen duim te draaien. Die ja. hadden gewoon kunnen prikken. Ja. Je mag na de champagne mag je gelijk door naar de eerste hulp om je prik te halen. Ja, en dan de sticker erop de rug. Huppa, klaar. Dit is goedgekeurd. En de ja. volgende. Hartstikke ja. idee. Of, of een tattoetje of zo. Ja. Of een brandmerk Ja, zo'n zo nummer een op, brandmerkje. Je, op, je, op, je, op je arm. Niet te groot, want er komen natuurlijk meer vaccinaties. Vaccinatie 2021, 2022, 2023, 2024. Nou, want dat is elke keer een nieuwe variant. het lijkt me wel leuk. Zo'n brandmerkje in de vorm van zo'n coronatje. Zo, okay. en dan krijg je een prik en gelijk op die plek... Nou, Dan ben je gelijk uh, klaar. Ik, ik zag wel in één keer het, bo het booggewald uh, hekwerk van hier verderop. Zag ja? ik wel voor me met dit brandmerkje. Dat is misschien toch een ander ja, dan. Dat moet dan. Het gewoon een kleintje zijn. Maar ja, dan kan je wel laten zien op je arm van ik ben geprikt. Ja, ik ben gered. Bij mij kan je gewoon gerust even dichterbij komen en uh, gelukkig nu ja wensen. Goed, Paul Waves is de nieuwe band. En ze hebben een nieuwe single uit. Die heet Seize My Religion. Zo, kijk aan. Oh, it's night in a bedring. Seems so perfect from every point of view Just when luck is more than enough Makes you believe in something En het heet uh, She's My Religion. Who am I? Zo is de cd waar het allemaal op te vinden is. Oh, leuk hoor. Nou, spraak met zo'n stemmen. Oh, dat maakt altijd iets in mijn wakker. Gewoon altijd, ja. Yeah. Even uh, kijken. Uh, ik zit even te kijken op de knopjes. Wij zitten ook alweer? Nou. Wat zegt hij? Ging de, nog een keer. Oh, dat is het. Ja, precies. Ik denk, wat, wat kraamt hij nou uit? Nou, het is wel weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Zeker een bericht uit de ruimte. De Russische cosmonaut Sergio... Kut denk ik, je zou hem uitspreken. Sorry, maar Russisch is ook heel erg slecht. Hij doet de beste wensen. En op de Zandvoortskrant de, de, de de zie ik een foto van hem in dat Soyuz-geval. Soyuz MS-17. heeft hij een papiertje uitgeprint met de naam van het echtpaar... en ook de naam Zandvoort erop dat hij de beste wensen doet. En uh, dat papiertje neemt hij mee terug naar de aarde als hij terugkomt. En uh, ze hebben binnenkort uh, hebben ze weer een uh, meeting. Al die ruimtevaders bij elkaar. En dit echtpaar, uh, ik hoort het echtpaar ook weet Kager. Uh, die Kanger. Is, uh, Kanger. Peter en Rita Kanger. Ja, dat waren toch overburen Oké. Dus daarom ken ik ze. Ja, precies. <laughs> nou goed, zij die, die schijnen veel contact hebben met de ruimtevaders... Ze hebben al iets van 250 van die ruimtevaarders ontmoet de afgelopen vijf jaar. En ze zijn allemaal van die meetings waar ze naartoe gaan. Binnenkort is er weer eentje. En uh, nou goed, dan krijgen ze het formuliertje. En verder ook de foto, denk ik. Dit is grappig. Het is uh, momenteel. Oh nee, het was, dat is in 2021 in Boedapest. <kijst> Daar is dan weer een, een meeting. En momenteel zitten ze op 400 kilometer hoogte. Zitten ze. En dat, dat, dat, dat ruimtevaart waar ze zijn, dat dus ook het IS. ISS, ja, niet I I I ISS. Maar goed, op 28.000 kilometer, kilometer per uur gaan ze om de aarde heen. Ja. ISS, IS, Intergalactical Station? Of niet? Oh, nee. Galactical, ja, dat is op uh, een, een andere sterrenstelsel. ISS, <laughs> dan denk ik als ISS, ja, dat is... Space... Uh, Space, uh, Space is Odyssey, anders. weet je Plus, zelfs, ja. ik zelf, Ik smaak hem met vlaggen. Goed, oh, ja, nog ja. meer. Nou ja, nare dingen natuurlijk, ook door die gladheid. We hadden afgelopen... Woensdagnacht waren er enorme hagelbuien hier in Zandvoort. Yeah. En er was een hele koude nacht daarna, Maar die, het was dus gewoon een spreekwoordelijke witte dekenlag over Zandvoort heen. Maar het heeft dus ook wel voor een aantal verkeersongelukken gezorgd. Met name op de zeeweg. Door de gladheid hebben donderdagochtend dus twee ongelukken plaatsgevonden. Rond kwart voor tien ging het voor de eerste keer mis. De, een automobiliste reed ter hoogte van de erebegraafplaats. En ze verloor dus de macht over het voertuig. Ze reed het verkeersbord omver en kwam gedraaid in de berm tot stilstand. Nou, er is wel een ambulance gekomen voor haar, blijkbaar. Maar ze is niet gewond geraakt. De ambulance is wel gekomen. Ook de hond bleef ongedeerd. En uh, terwijl de politie bezig was met die wegafzetting... passeerde een motorrijder. Die ging dus ook onderuit door de gladheid. En gezien het sporenbeeld bestond het vermoeden... dat er al eerder een auto door de berm is gegaan. Ja, het was gewoon echt hartstikke glad. En uh, een medewerker van de provincie is ter plaatse gekomen... om de wegstatus te beoordelen. En te bepalen of actie moest worden ondernomen. Want de weg was die ochtend niet gestrooid en dus erg glad. En gedurende de hulpverlening en de, rijber en de berging was de rijstrook afgesloten. Ja, het, is... ja, het was heel glad inderdaad. En ik vond, het, ik vond het ook best eng. Ik heb dus altijd een behoorlijke crash gehad met gladheid. En... Uh... Ik heb zo van, nou met dit soort weer ga ik gewoon niet rijden hoor. Nee, dat is een beetje de vraag. De man wordt nu ook, hij is momenteel de, zeg maar, de slachtoffer... maar ook dader eigenlijk, die is natuurlijk opgepakt... zit in de gevangenis om te vragen waar hij in godsnaam... waarvoor hij het huis uit moest en waar hij nou op weg was. Ja. Dat wordt nog verder uitgezocht. Dit zijn natuurlijk ja. situaties waar je in vergeet. Dat is niet nodig. Je brengt andere mensen ook in gevaar, dus denk goed na. Ik bedoel, ja, Ik ja, Hier komt flinke boete nog overheen natuurlijk. En de zorgverzekeraar en de, de verzekering zullen niks uitkeren... Want hij heeft het gebaar zelf opgezocht. Eigen schuld, dikke bult. Grapperhaus heeft een uh, advies gegeven. En dat advies moet je niet in de wind slaan. Gewoon. De, de, normaal hebben we in de stand altijd een, een gedeeltelijke. Noem je dat? Een gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie. En dat is dan altijd de eerste vrijdag van het jaar. En dan gaat de burgervader daar natuurlijk een woordje doen. En nu hebben ze daar iets anders voor bedacht. Dat is een half jaar geleden al bedacht. Van, hoe, hoe moeten we dat nou gaan doen straks? Straks geen gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie. Dat was ook zo'n hele goede oplossing. In plaats van iedereen. Het bedrijf apart in één grote zaal deden ze het afgelopen jaar. Kostenbesparend. En je kan zo van de ene nieuwjaarsreceptie naar de andere... nieuwjaarsreceptie tafel vinger. lopen. Hey, even naar dat bedrijf en naar dat bedrijf. Nu kan het niet. Nu hebben ze een film gemaakt. En die film wordt gisteren voor het eerst, uh, ge, uh, getoond op uh, uh, ZFM TV. Dat was om uur uh, middags. En vandaag wordt die nog een keer herhaald op ZICO kanaal 40... En onder andere worden verschillende ondernemers hier in Zandvoort... de bekende Nederlanders worden ondervraagd op locaties. En ook hun wensen voor 2021 worden dan kenbaar gemaakt en wordt er over gepraat. En uiteindelijk is er ook nog, er ook nog een, een vadertje praat. Hè? Een vadertje vader, praat. Oh ja, burgemeester met, uh, Pieter Nel en nog wat? Nee, nee burger, oh, burgemeester. Oh. Onze burgervader ook nog even een woord. Natuurlijk. Ja, nee, hartstikke goed. Ik weet niet, wat, wat, wat, wat is zijn strekking van het verhaal? <coughs> nou ja, dat hij waarschijnlijk hoopt dat Zandvoort dit zware jaar te boven komt. Nee, het is niet een mooie one-liner. Vorig jaar was hij ook zo'n one-liner. Dat is ook iets... Nou. Misschien de stip aan de horizon of zo? Oh ja, licht in de ook duisternis. Ja. Einde van oh, ja. de tunnel. Oh, hij ligt in de tunnel, ja, ja precies. Nou, helaas, er komt geen licht... Oh. want de traditionele kerstbomenverbranding op het strand... gaat in januari niet door huh? vanwege de coronemaatregelen. Okay. Er is wel een inzameling van kerstbomen op woensdag 6 en 13 januari. Ja? De kinderen tot 16 jaar ontvangen toch even goed voor iedere ingeleverde kerstboom een loodje... en maken kans op een cadeaubon. Dus de komende twee woensdagen... Ja? tussen 10 en 4 uh, uur kunnen kinderen... Uh, begeleid door volwassenen de bomen inleveren... bij de remise op de kamerling of bij het schuitengat achter Dirk van der Broek. En daar worden ook uh, wel maatregelen genomen... om de coronamaatregelen te waarborgen. Kerstbomen... Ja, ja, je mag niet naar binnen, maar de kerstboom wordt gelijk versnipperd. Nee hoor, dat is niet nee. zo. Maar kerstbomen kunnen alleen gebracht worden... met een personenwagen zonder aanhanger. De andere voertuigen zijn niet welkom... om de doorstroming op de locaties in goede banen te leveren. Ja, en dan moet er moet een ouder bij zijn of zoiets? Dan moet er een... Uh... Ja, ja, ik denk het, ja. Er moet een boom... kwetsbare doelgroep bij ro rondlopen. Is dat ja, nodig? Ja, dus het mag achter een, een uh, aan okay. gebonden worden. Dat is, dat zie ik maar hier. per boom krijgen kinderen tot 16 jaar een loodje... en per 20 ingeleverde bomen krijg je, wordt er een VV-cadeaubon... van 5 euro Oké. Okay. En op 15 januari komt, uh, komen de winnaars... Uh, gaan wij uh, wel publiceren bij ons. Hartstikke mooi. Nou, al nu een bericht is nog dat uh, uh, uh, Gert, uh, Gert van Kuik... Is die familie van de Van Kuik? Ik heb geen idee. De bekende van... Nou Goed, dat hoeft nog uit. Goed, dit oproep aan mensen met een oogaandoening... 250 visuele mensen hier in Sandschijn beperking te hebben. Hij wil een oogcafé uh, opstarten, of dat is het in ieder geval. Maar hij, uh, hij wil het ook een beetje inventariseren. Hoe moet ik het nou met die nieuwe richtlijnen doen en zo? Dus uh, hij, hij roept op, uh, maak je kenbaar. Uh, ook al twijfel je denkt van, ja, heb ik eigenlijk wel een oogaandoening? Ja, ik zie wel wat minder. Neem contact op, want uh, hij kan jouw tips gebruiken... om dat café gewoon toegankelijk te houden voor mensen met een beperking. Ik vind dat gewoon een goede oproep. En uh, nou goed, ja, ik uh, ken wel een aantal mensen met kokervisie. en dat is gewoon best wel lastig. Dan zie je niet altijd alles. Dan zie je maar soms een klein lichtpuntje bijvoorbeeld... en dat kan soms ook wel uh, minder worden. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, wil je ook uh, praten over... wat er in de toekomst allemaal daar uh, te zien zal zijn... en waar ze over gaan praten in dat uh, oogcafé hier in Zandvoort. Goed, begin februari moet het uh, toch een beetje duidelijk zijn allemaal. Vertel. Nog iets anders? Nou ja, nee, of, ik, ik, ik zie wel dat er uh, de informatie komt uh, via pluspunt over stoppen met roken. Ja. Yeah. 15 januari. Ze dus zeggen kom naar de informatiebijeenkomst. Maar ik, de, ik heb het idee dat die waarschijnlijk digitaal is. Want je kan je opgeven dus bij h.wanders.plus.zandvoort.nl. Dus stop is mee. En uh, doe jullie ook mee met, uh, met ik pas. Uh, maar dat mag toch helemaal mag niet, meer roken? Drinken? Nee, daarom. Daarom. Dat is dus niet grepen. Dus ja, stiekem ben je dan ook kwijt gewoon. Ik heb... Ik, had, ik dacht dat ik grappig naar huis ook iets over had gezegd. En dat kon hij nou wel zeggen, want hij was nog niet betrapt met een sigaret, geloof ik. Dat had ik wel begrepen. Goed, straks in Tweede helft meer uh, Zandvoortse berichten, natuurlijk. Ja, eerst maar even hier fijne muziek. De grote hit komen hier vanbij. Shelterboy. Cause there's nobody else to talk to En dat blijft ook steeds nog steeds in in 2021. Ja hoor, rave muziek is uit. Maar gitaartjes uit de jaren 80 zijn nog steeds in. Echt, dit is zo uit, het raven. Maar het is ook wel lekker om te doen, ook dat raven. Oh, dat gaat ook maar door gewoon. hè. Lekker hoor. Daar wou ik het over hebben, want ik... Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Nou, hè? Dat uiteindelijk, pas vandaag hebben ze het kunnen... Gisteravond hebben ze te kunnen stoppen. Ja? Er waren 2500 mensen waren naar de gemeente. Oh, nou, hoe heet die nou? Dat was uh, Lieurel. Ja? Ten zuiden van Rennes. Rennes. Rennes. Oké. Okay. En die is zaterdagochtend dan ten einde gekomen, uiteindelijk. Dus vanochtend. Oké. Okay, en in ik... totaal zijn 2500 personen naar die gemeente afgezakt. Onder hen Spanjaarden, Britten, Fransen, maar ook Belgen. Okay. En Die hadden natuurlijk allemaal van waar is dat feestje? Ja, precies. Hier is het? Oh lekker, gewoon lekker. En ze konden het maar niet stoppen. Het is bijna vier dagen lang is het doorgegaan. En nee. moet je voorstellen, daar staan ze de politie, staat dan tegen mensen erop. Je, je moet naar huis gaan. Wat zeg je? Je moet naar huis gaan. Hoe kunnen we dit feestje nou stoppen? Ik heb geen idee. Zeg, misschien mensen boete geven. Ja prima. Schrijf ja, ik denk dat een ze briefje de muziek, uit. Muziek, muziek uit moeten zetten, gewoon. Is dat dat geweest, hè? Dat, dat is het handigste denk ik al. Dan gaan ze vanzelf nog weg. Dan is er geen hol meer aan. Hebben ze er vier dagen over moeten bedenken van. Oh, die kutmuziek moet uit. Ja. Er zijn al 200 procesverbalen opgesteld. 200 pas. Ja. En ja. is dat gewoon 100 euro? Want dat kost ook een, een ravefeest. kost een beetje 100 euro. Dus dat heb je er gewoon voor over. Gast. Hier. Ja, prima. Ik doe hem in mijn achterzak. Bedankt, hè. En als je nou gewoon zegt het feest verlaat, doe even een mondkapje op... en loop even op afstand. Dan kunnen ze je niks maken. Want ze hebben natuurlijk ook heel veel uitvalswegen van het feest. Ze hebben ze natuurlijk bemand ja. met politiemensen. Maar, <laughs> en en dan personeel? Uh, het was in een hangar. In een hangar? Ja. ja, En Ordediensten wilden optreden. Ze kregen dus projectielen naar het hoofd geworpen. Ja. Drie agenten raakten gewond. Een voertuig van de gendarmerie. Dat is wel mooi, hier, die ja. Belgen. werd ja. in brand gestoken. Drie anderen beschadigd. En uh, er waren uh, nog steeds deelnemers uit meerdere departementen... en uit het buitenland. Dat moet je nagaan. Het klinkt toch te drullig voor woorden? Je denkt we kunnen het niet stoppen. Nou, volgens mij, een feestje zonder muziek is geen feestje. Dus staat, haal die muziek weg. Staat, en ja, en, en neem een waterkonom mee. Dat geldt ja. ook heel erg altijd. Ja, goed. Je spuit ze gewoon weg. Waarschijnlijk uh, waren ze nog allemaal even te bij de hand. En, uh, ja. Nou ja, het, of ze hadden de muziek allemaal gebarrikadeerd. Ja, of die, uh, of degene, die handhaven, die hadden ook zo van... Dat is eigenlijk wel gezellig hier, weet je wel? Die of als, of als hadden ze van die losse speakers allemaal mee. Als iedereen zo'n losse speaker ja. meeneemt. Als ja, is, is een Bluetooth speaker dan gaat de een uit. Kut, waar gaat die ander nou weer uit? Daar Die Gaat die weer uit en dan weet je weer eraan. Ja, dan blijf je ja. er achteraan lopen. Ik weet dat mijn kinderen ja, hebben ja. ook zo'n boom-base-speaker uh, Een boom -karte, boom -karte, Ja, dat boom je denkt, waar ligt dat ding nou ook, wel? Ja. Onder bed. Oh ja, zet hem maar even uit. Dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Goed, fijn dat de toestop aan toebak leeft. Gaat in 2021 gewoon door. De contracten zijn verlengd. Ik word niet veel wijze van maar financiële marapang. Ja, dat vind het wel leuk om te doen. Ja. Even toch een beetje naar een oude kerstplaat nog. Dit The Kids. Is it holding you down, this great weight and this flattening? what they want why are you still here this is what they said this is what you get this is what you did this is what they want why are you still here this is what they said this is what you get this is do you feel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 This is the kids. Yeah, the kids back. And this is what you did. Uh, off, off, on. Zo heet de nieuwe CD. Mocht je denken van... Hey, het, li het, lijkt, ook men, uh, het lijkt ook een beetje te lijken op... Uh First Aid Kids. Dat was ook zo'n zo beentje die dit soort muziek maakt. Een beetje kerstachtig uh, nummer zijn dit. Goed, dit is uh, Toepak leest, Fijn dat de radio weer op het aanstaan. En ik zit even te kijken naar... Uh, Ajit Bakars, denk ik. Zijn voornaam uitspreek. Bakars is een, natuurlijk een, uh, meneer, een trendwatcher... die alles in de gaten houdt. En die heeft ook al wel voorspellingen gedaan voor 2020. Oh, vertel. Voor 2020 had hij gezegd dat we wat meer de natuur in zouden gaan. En dat we... Uh, Klopt. Dat we ons niet zomaar zouden laten leiden door de leiders. En dat was ook een beetje een mix van onderbuikgevoel... en talloze wetenschappelijke onderzoeken die hij had gelezen. Ik kan me niet, voorstellen, ik kan me niet herinneren dat hij zo heeft ons volgen, nou, voorspeld heeft... dat we dit zouden krijgen. Maar goed, achteraf zegt hij dat hij het wel een beetje had zien aankomen. Deze coronavirus, deze crisis die eraan zit te komen. Hij zegt dat was het jaar van de rat... Nou, eigenlijk meer het jaar van de vleermuis, zitten wij mee te denken. Ja. De vleermuis heeft het natuurlijk allemaal veroorzaakt. Dit wordt het jaar van de os. En de os is koppig. En als mensen denken dat het allemaal beter gaat... het wordt gewoon nog even een jaar doorploeteren. En voor de klagers wordt het niet fijn. Maar voor de mensen die gewoon lekker doorgaan, die houden het wel vol. En we gaan wat meer uh, online klasjes volgen. Nou, dat is niks nieuws. Dat wisten we allemaal. Meer yogalesjes en meer een beetje... Online? naar het spirituele onszelf ontdekken. Je kent het allemaal wel. En uh, verder uh, de huisdieren. Het schijnt dat heel veel dierenasiels nu al uh, heel veel dieren uh, daar afscheid van moeten nemen. Door te... nou, ze hebben een nieuw baasje. Hartstikke leuk, oh, omdat ja. mensen meer thuis zitten en denken ze van... nou, nu is het wel het moment om een kat of om een hond te nemen. Ja. Er zijn al een paar mensen bij omgeving die een hond genomen hebben. Dat bedoel ik. Nou ja, hij noemt en het En ze zijn er erg blij mee. Ja, dus dat is wel een goede ontwikkeling. En uh, waarschijnlijk, ik vind het goed om te horen, want ik zit te twijfel over een vakantiehuisje. Gaan mensen meer in de buurt op vakantie? Goed, uh, ik denk het wel. Dat denk ik wel. Dus uh, dichter bij huis, uh, meer onze badkamer wordt onze eigen wellness, zegt hij. Ja, dat is ook nog weer geinig. We gaan hem omtoveren tot aan onze eigen wellnesskamer. Uh, ja. Nou, dat is leuk. Nou een ja, zo'n jacuzzi uh, ik vind, ik erbij dat... is wel heel gezellig in de tuin zo. Wat een? Een jacuzzi in de tuin erbij. Dat maakt het ook wel aanlokkelijk. Ja, ik was alleen nog zo'n zwembad Nou ja, van de zomer zo'n zo'n zwembad gekocht. Wat? Wat gaat daar een water in, zeg? Jij hebt er thuis, heen. Ja, zo'n plastic opblaasbaar. Oh ja. Van een of ander goedkoop merk, Maar die hebben helemaal vol gepompt. En als je hem nog een beetje warm wil houden... Nou, dan kost het helemaal heel veel energie. Dat doen we toch maar niet meer. Nee? Nee, nee, nee. nee. Of je moet iets hebben wat je kunt recyclen, dat water. Maar dat, dat, echt... Nou ja, Hoe lang kijk... zit je daarin? Een uurtje? Nou, niet eens. Nee. nee. is gezonde van. Nee, dat gaan we echt niet doen. Nee, dat heb ik ook al gezegd. Nee, nee dat gaan we niet meer doen. Hij gaat eruit. We gaat eruit. Ja. Nou, precies, ik heb een gestoken en bij de, in de plastic bak gegooid. Dat heb ik wel even gedaan. Ik heb wel gescheiden. Maar goed, je hebt het over een vis. Ja, er schijnt een hele nieuwe populatie blauwe finvissen ontdekt te zijn. Vanwege hun onbekende gezang. Dus ze zongen Gezang. Niet een nieuwe hit, zongen ze. Ja? Maar het zijn enorme vissen, hè? die weten ja? tot van 50. Tot uh, 150 ton, hè? Dus, uh, ton? Ja. Huh? Ja? Oké. Okay. Tot 150.000 kilo. Yeah? Ze kunnen 85 jaar oud worden. Zo. En, uh, maar er was een hele populatie in de Indische Oceaan. En omdat ze een uh, onbekend lied van hen uh, opvingen, kwamen ze erachter dat het een, uh, een andere stam was, zeg maar. Leuk idee, toch? Wat een vage is dit, zeg je joh. Ja. ja. <laughs> Ik bedoel, een andere nou. stam, anderen zitten zingen onder water... en dan een blauwe vind is van uh, anderhalve ton... Die, die kan je niet aan een hengeltje uit het water... Nee, die kan je niet even aan je hengeltje pakken. Nee. Maar hij zei ook al, de, de professor die dat heeft geregeld... Ja? Salvatore Sergio... en die, die is de directeur van het Afrikaanse Aquatic Conservation Funds... et cetera, nog een paar namen... Maar die hadden in 2017 voor het eerst dat nieuwe lied opgenomen. En hij zei al, om een uniek walvislied te ontdekken in je data... en het te herkennen als afkomstig van een blauwe vinvis is al heel wat. En om te bedenken dat er ondanks al het werk... dat omtrent liedjes van blauwe vinvissen verzet is... er is toch nog een populatie is waar we niets van wisten. Dus wel heel, heel bijzonder is dat. Ja, Goed, in deze coronaperiode heb je natuurlijk tijd voor om dit soort dingen uit te vissen. Ja, dus ja, uit te vissen, letterlijk. Hartstikke hè? uit te vissen. Gewoon echt. Ja, yes, zeker. Deze potvis. Goeiemorgen, dames en heren. Vis. Pijn de vis. We Ja, de vis. dat hij Eentje. Ja, dat beetje, ja, dat is toch een beetje raar, dan sta je hier. We waren echt voorbereid op het ergste en ja. dan sta je eigenlijk nu een beetje met de duim te draaien. Ja, dat is toch een beetje awkward eigenlijk. Zo is de band trouwens die je net hoorde en uh, ze, ze hebben een nieuwe plaat uit en die heet... Oh nee, ze hebben alleen nog een single uit, zie ik hier. Back heet dat, ja. Yeah. Ja, dat zeggen ze heel vaak, mij wel eens Back! Hoezo? Nou, je lult er veel, dat is ook wel vaak goed. Zit even te kijken ja. naar de berichten hier allemaal. Ja. Ja, zeker. Dan kom je op zo'n uh, uh, feestje met twee onbekende mensen. De rest kende ik allemaal. Dat is mijn eigen kringetje, zeg maar. eigen had, gezinnetje. Die hebben elkaar, we hebben elkaar al, al langer besmet. Maar die twee nieuwe, die had ik op afstand... Uh, en die heb ik helemaal de hele avond suf zitten lullen. Echt, je zag ze helemaal op me uitgaan gewoon, zeg ik altijd. Jezus. Jij ja, je hebt hun suf zitten lullen. Helemaal suf zitten lullen Ja, dat, dat ben je wel goed in, ja. Ja, echt. Dat je denkt van, ik zag helemaal zitten gapen zo. En denk jezus, die is allemaal stuk op me gegaan. Wat leuk. <laughs> Vertel, wat heb je? En dan eigenlijk? denken mogen we, eigenlijk, mogen we weg? Weg bij die man. Oh, maar goed, een half uur voor het is uur wordt? Jouw vol. Ik, ja, je hebt, neemt toch gewoon één grote alleenspraak. En je blijft me lullen tegen ze. Ja, als zij alleen vragen stellen, dan geef ik wel antwoord. Oh, maar okay. kan, ik kan over één ontwerp best eindeloos lang doorgaan. En dan, geeft men, dan denk je van, oké, okay, voor mij was ik denk over de grens gegaan. En je denkt van, oké, okay, tijd. Maar heb je wel de muziek gericht voor die avond? Muziek? Er was bijna geen muziek. Nee? Nee, joh. Nee, joh. Want nee, nou, ja, ja, als je naar muziek aan park... zit, dan kan je toch niet... Je moet toch een klein beetje op afstand zitten. Ja, ja, ja. Ik, ik wil anders maar, ja, zit je in elkaar z'n oor te praten. En dat is natuurlijk niet ja, ja, helemaal de ja, bedoeling. Je had natuurlijk ook het online festival aan kunnen zetten. Hè? Want er zijn dus uh, wat mensen geweest. Sanne ja? James en Ryan en Marciano en Suzanne en Freek. Ja, jou, jouw Suzanne spel, en Freek, en jucht, het, leven het leven is heel zo zwaar. Ja, ja. Die, die hebben dus op oudejaarsavond een gratis online thuisfestival Ja, dus zit je echt nog zomaar... Goodbye, ja. Onder naam Goodbye 2020. Ja, online feest. Dat, dat begon dus eigenlijk om 4 uur middags en die duurde tot 1 januari tot 5 uur. Ik vind het wel een heel leuk initiatief. Goh, ik hoop toch niet dat zij zo lang hebben. Uh, plaatjes hebben zitten. <laughs> ja. Maar, ah, ja. God, Suzanne en Freek. Dat is ja. echt, echt. Als je denkt van. Oh, ik heb het echt heel zwaar. Ja, ik laat vind... we eens Denny Vera doen. Twee daarna doen we het. En doen we het. Suzanne Freek. Ja. Ja. ja. Ik heb het ook heel zwaar gehad, allemaal. Weet je, en dan, dan laat nog dat uh, stukje van uh, Brigitte Kaandop. Ik heb een heel zwaar ja, ook leven. Leuk echt heel zwaar. Ja. Dat is een leuke combinatie. Nou goed, we doen even één plaatje voor negen uur. En na negen uur hebben natuurlijk. Een overzicht weer van wat er gebeurde door de jaren heen En het is vandaag natuurlijk, 2 januari. Zeker. And I'm seeing the sky tomorrow.